Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Griekenland is bang dat ze geen mensen meer levend uit het water gaan halen... na de bootramp van gisteren. Een overvolle boot met migranten vanuit Libië sloeg om en zonk... ...en bijna niemand aan boord had een reddingsvest. 104 mensen konden worden gered... ...maar sinds gisteravond heeft de Griekse kustwacht geen overlevende meer gevonden. Ze denken dat misschien wel 500 mensen de ramp niet hebben overleefd. In India is een orkaan aan land gekomen... Tienduizenden mensen hebben hun huis moeten verlaten, vertelt correspondent Alette André. Ook aan de zuidkust van Pakistan wordt de storm verwacht. En in beide landen samen zijn zo'n 180.000 mensen geëvacueerd... Uh, zodat er mensenlevens gered kunnen worden. Mensen die dicht aan de kust wonen. Zo kan het tot 120 km per uur gaan waaien... en aan de kust ontstaan misschien wel golven van drie tot vier meter hoog. De politie in Brabant heeft in een recreatieplas in Iersel een lichaam van een man gevonden... Waarschijnlijk gaat het om de man die gisteravond vermist raakte. Toen raakte ook een jongetje van zes vermist bij een plas in de buurt van Os. En hij werd vanochtend gevonden. Waarschijnlijk is hij verdronken. En ga je deze zomer naar Lowlands... dan kun je Billie Eilish, Nothing But Thieves en Muggen tegenkomen... Onderzoekers willen achterhalen waarom sommige mensen aantrekkelijker voor muggen zijn dan anderen. En onderzoeker Felix legt uit hoe ze dat gaan doen. Wij gaan het uh, tijdens Lowlands uh, onderzoeken door één een heleboel muggen mee te nemen. En na Lowlands, uh, die muggen gaan hem um, keurig in een kooitje zitten en we hebben een, uh, een opstelling daarvoor gebouwd dat mensen hun arm dicht bij een kooi kunnen hebben. Echt op uh, een afstand dat ze net niet gebeten worden door de mug. Um, en we kunnen vervolgens met een cameraatje filmen hoe sterk de muggen aangetrokken worden tot zo'n persoon en daarmee kunnen we dus echt um, op een kwantitatieve manier bekijken hoe aantrekkelijk iemand is. En deelnemers moeten daarna ook nog een vragenlijst invullen over hun festivalgedrag. Onderzoekers denken namelijk dat hygiëne en alcoholgebruik invloed hebben. En ze verwachten in de weken na Lowlands meer te weten. Het weer, het is nog lekker zonnig, alleen in het midden en het oosten hangt er soms wat wolken in de lucht. En morgen weer volop zon met 21 graden op de wadden tot 28 in het zuiden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan ongeveer 15 files. De files met 10 minuten nog meer vertraging zijn op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en die Nieuwe Meer, een kwartier oponthoud. A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen Schiphol en Knopend Burgerveen, 10 minuten. A5 Hoofdorp richting Amsterdam... voor de aansluiting met de ring, een kwartier. A9 Alkmaar richting Diemen voor amsterdam Gaasperdam, 20 minuten oponthoud. Op de ring van Amsterdam de A10 Zuid... Tussen Amsterdam de Baarsjes en Knoopend Amstel. 10 minuten vertraging. Daar staat de vrachtwagen met pech. Op de A10 Noord. Richting Zandstad voor Durgedam. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Zandvoort draait door. Degrees. Nou, die graadjes, die zijn erg hoog op dit moment. Uh, giving up, giving in. Welkom bij deze Zandwoord Draait Door. We laten nog even wat uh, fijne klassiekers uh, horen in dit uur. Zo ook deze. En dat is z'n The Doors. And break on through to the other side. You know, the day destroys the night. Night divides the day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Chase our pleasures here. weer eens even iets nieuws introduceren in uh, dit onderdeel van Zandvoort Draait Door. Zo weer van Nederlandse bodem. Het is een band uit de buurt van Amsterdam. Marie en de Antoinette heten ze. En de frontvrouw is Marie van der Zalm. En af en toe doet de stem uh, mij sterk denken aan een mix tussen Suzy Suuks Beter bekend als Susan Janet Ballen. En uh, de ander is Marion Faithfull. Zijn toch uh, niet de minsten waar je uh, dan uh, vergeleken wil worden. De voorhoorde je The Doors en Break on Through to the Other Side. Als we het uh, over een beetje wat uh, van klassiekers hebben... dan is dit een beetje een cult dance klassieker. En die is uitgebracht in 1999. Een beetje had het uh, te maken met het uh, millennium probleem. Want daar uh, in dat licht is dit nummer gemaakt van... Leftfield en bovendien hoor je Afrika Bambata, die ooit ook nog eens een keer met ub 40 iets opgenomen had. Afrika Sharks, oftewel een cult dance klassieker. Nou, en ondertussen moet ik uh, ook even hier uh, de handen uit de mouw steken als we het gaat om een beetje de opbouw van het uh, programma van na ons. Uh, ja, ons eigen programma natuurlijk. Alterieve VEM. En daarin in Bos. Die uh, vanavond uh, hier dingen laat horen. Dat zal hoofdzakelijk uh, tussen 8 en 9 zijn. Dus uh, Man pairs was dat trouwens met de heatstroke. Tot aan de halflijnen van het uh, nieuws. Een, uh, een fijne van Low Addicts.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 Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. In een recreatieplas in Eersel in Noord-Brabant is het lichaam van de man van 54 gevonden die gisteravond vermist raakte. Volgens zijn familie wilde hij naar de overkant van de plas zwemmen. Daarna werd er niets meer van hem vernomen. In Apeldoorn woedde een grote brand in vier appartementen boven een supermarkt. Acht woningen en de supermarkt zelf zijn ontruimd. De Britse actrice en politica Glenda Jackson is overleden. Ze won twee keer een Oscar en later was ze onder meer onderminister voor de Britse Labour-partij. Ze is 87 jaar geworden. Het weer vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen wordt het weer zonnig en dan wordt het 21 tot 28 graden.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 Ook alweer dik 40 jaar geleden. Ik hoorde hem van de week ergens voorbij komen. Ik vond hem wel ergens leuk om um, eens even bij te, te pakken. High Fashion Feeling Lucky Lady. Daarvoor hoorde je de Philadelphia All-Stars. En uh, Let's Clean Up The Ghetto. Heeft ook wel een reden dat ik uh, die heb uh, gedraaid. Want ik uh, nam een mailbox van, een, uh, van iemand over. En er zaten 12.481 berichten in de inbox. Nou, dat vond ik wel een beetje erg overdreven. Dus ik heb er uh, 7348 weggegooid. Bushy Bombushi To the tide It's a gentle moment we find Light like estuary Simple like a pot with black tea They're crying hard Flashbows cracking Hearts a disregard Cold bones And secrets serenades. grenades Pray but gods Don't listen anyway Childhood In the Jews Er zijn ook uh, masselaars hier binnen deze ZFM-burelen... die ooit eens een keer een concert bij uh, de police hebben uh, bijgewoond. Uh, volgens mij was Hans Botman een van degenen die dat uh, ooit is uh, overkomen. Tenminste, uh, hij heeft er wel wat uh, voor moeten doen. Ja, je komt niet zomaar binnen. Ik geloof dat het zelfs in de illustere Groenhoordhal is uh, geweest... dat ze daar hebben een optreden gedaan. Boosie Bamboosie is een Engelse band. Die heb je daarnet uh, kunnen horen. Tot aan het nieuws van 7 uur. Een hele fijne... Van als wij als God op een gegeven moment de man in een vrouw kon veranderen of andersom, hoe zou het er dan zijn? Daar handelt er in het kort dit nummer over. Ik heb het over Kate Bush en ik spreek je straks aan de andere kant van 7 uur met Alternative FM. Here's Running Up That Hill.